8 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Nog eens twee verdachten van rellen in de Haagse Schilderswijk... hebben zich bij de politie gemeld. Dinsdag werden foto's van tien relschoppers naar buiten gebracht. Ze gooiden met stenen naar agenten tijdens een demonstratie tegen IS. In totaal hebben vijf verdachten zich nu gemeld. De jongens en mannen zijn tussen de 14 en 22 jaar oud. De politie hoopt dat de overige verdachten zich snel melden. De man die vorige week bij zijn huis in Zwolle werd doodgeschoten... is niet het slachtoffer van een persoonsverwisseling. Kort nadat de man van 48 was vermoord... zeiden buurtbewoners dat hij waarschijnlijk voor iemand anders was aangezien. Maar de politie zegt nu dat er geen enkel bewijs voor is. De geruchten leiden tot veel onrust in de wijk. De politie hoopt nu dat de rust terugkeert. Er wordt nog gezocht naar de schutter. De omstreden burgemeester van Toronto, Rob Ford, is niet herkiesbaar. De Canadees stopt met zijn campagne omdat hij een maagtumor heeft. Volgende week wordt bekend of hij kwaadaardig is of niet. Waarschijnlijk neemt de broer van Ford zijn plek in tijdens de burgemeestersverkiezingen. Rob Ford haalde geregeld het nieuws vanwege zijn drank- en drugsgebruik en zijn woedeuitbarstingen. Het eerste deel van de nieuwe Botlekbrug over de Oude Maas is vanavond vervoerd naar de plek waar de Oude Brug staat. Het brugdeel wordt daar vannacht gemonteerd op zijn pijlers. Het was spannend of het gevaarte onder de Oude Botlekbrug doorkom, want er was maar 60 centimeter speling. De nieuwe brug in de A15 naar de Maasvlakte wordt een van de grootste hefbruggen van Europa. Tennisser Robin Haase heeft in de Davis Cup Nederland op gelijke hoogte gebracht met Kroatië. In Amsterdam won Haase in drie sets van de Kroaat Choric. Eerder vandaag verloor Igor Sijsling zijn partij. Daardoor staat het nu 1-1. Morgen en overmorgen zijn er nog drie wedstrijden tegen Kroatië. Het weer vannacht opnieuw nevel en plaatselijk mist. In het weekend veel zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het EFM. Verkeersupdate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 Ski. Je hebt geen pijn. lo so che ben niet niet di me, ma sono io che adesso cerco te. Da manzale di un tramonto scendono foschie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 I close my eyes forever Would it ease the pain I'm glad that you're around I said I'm glad that you're around in touch. Oh, that's why I want to tell you that I love you very much.